Vier uur. Dit is Radio 1, het blok. Bram Moskowitsch hoort zo meteen of hij na vandaag nog advocaat mag zijn. Het Tuchtcollege doet om vier uur uitspraak... en ons juridisch panel Schuld en Boete zit paraat om commentaar te geven. Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens.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 De sleepkabel die de dieven hadden gebruikt zat nog om het beeld. Wordt nog onderzocht hoe groot de schade er is, zegt de politie. Het schijnt dat de schade meevalt. De gemeente Apeldoorn is op dit moment aan het kijken of er schade hersteld moet worden. En het is de bedoeling om het voor 5 mei weer te plaatsen. Beeld van een ijsbeer is een herinnering aan de Britse eenheid die Loenen op 16 april 1945 bevrijdde. Omdat dit regiment destijds op IJsland was gevestigd, werd een ijsbeer als symbool gebruikt. Het weer nog zonnige periode, maar ook wolkenvelden. 12 tot 16 graden is het. Vannacht en morgen bewolking en soms wat regen. Maar in de loop van de dag breekt dan de zon weer door. Het wordt morgen 12 tot 17 graden. En verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Flink wat ongelukken gebeurt aan het begin van de avondspits. In totaal staat er zo'n 50 kilometer fieden. Een paar opvallende zaken. Op de A12 vanuit Den Haag. Voorknopend Prins Klausplein, 4 kilometer fieden. De rechterrijstrook is dicht. Er ligt daar olie op de weg na een ongeluk. A16 van Rotterdam naar Breda. Voorknopend Ridderkerk, 4. Door een gestrande auto is daar de rechterrijstrook dicht. Helemaal dicht is de A17 van Dordrecht naar Roosendaal... tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk... na een ongeluk met twee vrachtwagens. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de A16. A20 van Gouda naar Rotterdam. Voorknopend Kleinpolderplein 6 kilometer na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A13, naar Den Haag, is helemaal dicht. En de N196 uit Horen-Hilversum is in beide richtingen dicht bij Uithoren. En dat komt door een technische storing aan een brug. En na de ster gaat Villa Vipiero verder. Blijf luisteren.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 Lees het Parool drie weken voor maar 12,50 euro. Ga naar parool.nl slash vernieuwd. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Texel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. En uh, wij gaan beginnen aan ons juridisch panel schuld en boete. Esther Vroeg is hier, strafrechtadvocaat. Hartelijk welkom. Jan Lelyveld is dat ook, hartelijk welkom. En bovendien ook uh, lid van de Algemene Raad van Orde van Advocaten. Ja. En uh, Jeroen Recour... Partij van de Arbeid, Kamerlid en oud-rechter. Dat zeggen we er altijd bij, want wat doet deze meneer anders in het juridisch panel? Nou, daarom dus. En natuurlijk ook uh, woordvoerder juridische zaken. Op dit moment uh, is het Hof van Discipline zich aan het uitspreken... in Den Bosch over de toekomst van Bram Moscovic. Of hij wel of niet advocaat mag blijven. Zodra die uitspraak gedaan is, gaan wij uh, daar hier natuurlijk... wij melden u dat, dat de uitspraak is... en gaan er dan uitgebreid over praten. Maar de heren hebben nog even tijd nodig... blijkbaar toch een heel verhaal te vertellen. Dus wij gaan ons eerst buigen over wat anders. Er stond dit weekend in het Parool... een uitgebreid afscheidsinterview met Frits Lauwaar. Zij was voorzitter van de... Uh, rechtbank Amsterdam. Zijn laatste grote klus was dat passageproces. Grote liquidatieproces, waar we hier heel veel aandacht aan besteed hebben. Um, daar heeft hij na meegemaakt, maar daarvoor heeft hij dat ook gedaan met het hakkelaarproces, meen ik, was ja. dat. Hij zegt een aantal interessante dingen in dat artikel. Onder andere dat hij zegt. Hij heeft natuurlijk in die passage met een kroongetuigen te maken gehad. Veel gedoe. Hij zegt, ik zou eigenlijk vinden dat er veel meer met kroongetuigen gewerkt... nog moet worden. En dat er veel meer mogelijkheden geschapen moeten worden... om dat beter te doen dan het nu gaat in elk geval. Jeroen je, uh, Recour, verbaasde je dat? Hij moet als rechter ongelooflijk de pest in hebben gehad... hoe die zaak is gelopen met deze kroongetuigen. Ja, Kroongetuigen die kroongetuigen die, die manipuleerden aan alle kanten het ja. proces. Dus ik snap eigenlijk wel dat hij zegt dat moet afgelopen zijn. En ik snap dus ook dat hij zegt uh, laten we bijvoorbeeld voor de toetsing van de afspraken die je met zo'n kroongetuigen maakt. Laten we dat niet meer aan het OM overlaten. Maar aan een, een commissie van deskundigen noemt hij het geloof mm -hmm. ik. Dat vind ik een zinvolle, zinvolle uitlating. Omdat en het gek is dat een van de beide partijen in zo'n... Of ja, dat is toch zo. Het OM is natuurlijk partij. Ja. Uh, daar, daarover gaat... Nou ja, maar los of het daarvan, maken van afspraken met uh, Maar dat uiteindelijk de rechter helemaal aan het eind van het proces... daar nog een oordeel over moet hebben. Ik heb zelf ook al voorgesteld, laten we dat nou los van elkaar koppelen. Want mm -hmm. anders is een kroongetuige beheerst dat hele proces. En daar is het proces niet voor. Dan moet al duidelijk zijn wat de deal is met die kroongetuige. Of die deugd, of die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Laten we dat echt op een ander moment in het strafproces... zodat die kroongetuige dat proces zo min mogelijk kan, kan beïnvloeden. Vroeg, ben je daarmee eens? Ja, het is natuurlijk zo dat het Openbaar ministerie op dat moment met twee pet op zit. Hè. Enerzijds het is het civiele, eh, contractuele bespreking. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè. De overeenkomst die met een kroongetuig wordt gesloten. Maar dan anderzijds wil het openbaar ministerie natuurlijk kosten wat het kost die kroongetuigen overeind houden. Als je daar inderdaad een aparte commissie voor instelt, ja. die uh, ook met civiel geschoolde juristen daar gaat zitten, maar ook de financiële kant bekijkt. Hè? Niet dat de miljoenen over tafel vliegen van meneer uh, de kroongetuige die dat ineens wenselijk acht, uh, uh, protectie van zijn familie, etc. Maar een commissie die dat ook praktisch invulling gaat geven en ook gaat toetsen dat het daadwerkelijk gebeurt, dan zou je dat verhaal kunnen pareren en dan dus aan de gang kunnen gaan met die kroongetuigen en dan vervolgens naar de normale... Toetsing van getuigen kunnen kijken of dat die getuigen inderdaad uh, betrouwbaar is. Maar je is. zegt dat is dus in elk geval praktisch een betere weg, maar ben je er ook voor? Ja, ik ben helemaal niet voor, er... voor dat hele kroongetuigen. Ja, en ik, ik moet zeggen dat het hele interview van Laura ze vond het een prachtig open en persoonlijk interview, moet ik mm -hmm. zeggen. He, van iemand die uh, toch redelijk door de wol geverfd is. Ik vind het wel uh, nogal, uh, uh, ja moet ik het zeggen. Uh, het is natuurlijk een ontzettend gevoelig proces geweest. Hè? Uh, de media is erover uh, gevallen. Uh, het proces heeft vele maanden, bijna jaren, geloof ik, langer geduurd. Jaren langer dan ja. dat de bedoeling het zou in 2009, was. Dat meneer Rouwers uh, ook niet had bedacht in zijn stoutste dromen dat dat zijn laatste klusje zou worden. Het heeft het op een niveau geëerd, Reep. Ik vind wel dat als rechter zijnde, hoewel ik daarbij aanteken dat rechters inderdaad uit de voren toren moeten komen, uh, uh, dat het wel. Uh, gevoelig is. De zaak moet natuurlijk straks... in een hoge beroep weer helemaal opnieuw behandeld worden. Je bedoelt, het is gevoelig dat hij deze uitspraken doet? Ja, neemt? vind ik wel. Hij toont zich zo vervent voorstander... van die kroongetuigenregeling. Eh, waar, waarbij hij natuurlijk wel... praktische handvaten aanbiedt. Maar eh, ja, of dat je dat op dit moment al moet doen. Ik ga even onderbreken. Uh, ja. Jan, jij komt zo meteen aan de beurt. Want als het goed is, heb ik Matthijs van der Wiel... Uh, Radio 1-verslaggever die daar in Den Bosch is... bij het Hof van Discipline. De uitspraak over Moscovic. Matthijs. De schrapping blijft gehandhaafd. Zojuist heeft Bram Moskovic van het Hof van Discipline te horen gekregen... dat hij nooit meer het beroep van advocaat mag uitoefenen. Het Hof van Discipline achtte alle klachten die eerder natuurlijk behandeld zijn... nog steeds gegrond. En zei vooral dat de toezeggingen van Bram Moskovic, die hij eerder heeft gedaan, dat hij zijn leven zou beteren. Dat hij dat onvoldoende reden vindt om nu de straf terug te draaien. En dat er ook te weinig aanwijzingen zijn om dat uh, te geloven. Luister maar eventjes naar het Hof van Discipline hier in Den Bosch zojuist. Het Hof is dan ook van oordeel dat de Raad terecht en op goede gronden... tot schrapping heeft besloten. Het Hof bekrachtigt dan ook de beslissingen tot schrapping in alle zaken. Het Hof ziet onvoldoende grond voor het bevel tot openbaarmaking van deze beslissingen, zoals de Raad heeft bepaald, en vernietigt dan ook dit onderdeel van deze beslissingen... En in de zaak 6612 is één klachtonderdeel alsnog ongegrond verklaard... maar dat heeft niet geleid tot een ander eindoordeel van ons. Dit is de belangrijkste samenvatting van de zes beslissingen. Ik heb u gezegd, er zijn nu... Uh, direct verkrijgbaar. En dit betekent voor ons ook het einde van deze zitting... die ik dan ook nu sluit. De zitting gesloten. Bramoskovits verlaat op dit moment de zittingszaal. Mimovskovic zijn eerste reactie. Ik ga dat buiten doen. Ik ben even van uh, lieve mensen afscheid aan het nemen. Afscheid van uw vak? Nee, afscheid van pakketwachten en dat soort mensen. U wordt omhelst hier door ja, de pakketpolitie. Precies. En ik moet u zeggen, dat, vind ik, dat, dat, dat maakt eigenlijk... Dat maakt eigenlijk alles goed. Ja. die mensen heb ik al die jaren samengewerkt. Daar ben ik altijd goed mee geweest en zijn met mij. En weet je, dat is een grote troost. Dat zo'n mevrouw hier namens de collega pakket wachten en u ook. Zout uw hand vast. Ja, nou, dat is, ja, dat vind ik mooi. U Heel stevige handdruk. U hebt wel een hele stevige handdruk. De inhoudelijke reactie op de straf. Ik ga dat buiten doen. Nou, je hoort het. Uh, Brommelskovis, die wordt uh, omhelst hier door de parketpolitie. Er zijn heel erg veel mensen in het gebouw. De hele publieke tribune was afgeladen, zojuist sprak ik een meneer die zei, komt u bij mij? Ik heb bossenbollen voor u klaar liggen. Het Hof van discipline zetelt hier in Den Bosch. Hij loopt nu naar buiten, wil pas straks inhoudelijk reageren. Keek je emotioneerd en je hoorde wat hij zei over de steun die hij hier krijgt van de mevrouw in uniform die met hem meeloopt en hem vasthoudt. Zo dadelijk horen we wat hij te zeggen heeft dus over de straf. De straf die dus is. Werd door de hoogste tuchtrechter, die zegt alle fouten die gemaakt zijn door Bram Moscovici de afgelopen jaren: het benadelen van de cliënt en het zich niet houden aan de gedragsregels voor advocaten. Dat is en dat blijft genoeg reden om hem uit het vak te zetten. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Tot zover. We horen zo meteen wat Bram Moscovici zelf te zeggen heeft. Uh, de panelgenoten van Schuld en Boete, Esther Vroeg, Jeroen Recoeur, en Jan Leliefeld konden half meeluisteren, het is in elk geval goed dat jullie doorgedrongen, wat uh, de uitspraak is. Alles is gehandhaafd. Op 1, mij volkomen onduidelijk uh, iets, aanklacht 6612 na, dat wordt ook niet nader benoemd, uh, ijs voor het leven uit het ambt gezet, Jan Leliefeld. verbaast het je? Ja, dat is een, een lastige vraag. Het, het begin, begint om te zeggen dat het natuurlijk een persoonlijk drama is voor Moskowitz. Wat er nu gebeurd is. En, We krijgen zo meteen misschien nog wel in deze uitzending... hem ook even zelf ja, nog te horen met de op een persconferentie. Het slaat in als een bom in de advocatuur natuurlijk. Uh, daarbij is het. Um, ja, zegt het wel eens over de professionaliteit... ook van het uh, toezicht op de advocatuur dat op deze manier... Um, ja, toch wordt nagezien op de naleving van, van de gedragsregels. Mm -hmm. hoe, hoe bedoel je in de goede zin? Nou ja, het is, het is, het is dus wel zo dat het dus heel strikt uh, wordt toegezien... op, op, op de naleving van de gedragsregels en de contante mm -hmm. betalingen. Want die blijven... Uh, dat je dat niet zomaar aan je laars kan lappen. Dat je dat niet aan je laars kan lappen. En ik, ja. Ja, dat... Want dat wordt hem het zwaarst aangerekend. Hè? Dat hij het aanzien van het vak uh, enorm heeft geschaad En dat hij zich gewoon niet heeft gehouden aan de gedragsregels... voor. Uh, die, die een advocaat in acht moet nemen. Nou ja, de, kijk, als, als je tot schrapping komt... Hè, de zwaarste sanctie die, die mogelijk is... Hè, dat zijn er hooguit zes per jaar die er, die er plaatsvinden in schrappingen. Dus dat zegt iets over hoe bijzonder het is dat zoiets gebeurt. Dus dat betekent in ieder geval... dat het Hof van Discipline het als uh, zeer ernstig heeft aangemerkt. Mm -hmm. Esther, was jij verbaasd um, dat het gehandhaafd is gebleven? Nou, wat ik begrepen heb... wij zien natuurlijk niet altijd de hele motivering uh, kunnen we inzien. Meestal meer de maatregel en, en wat overwegingen. Uh, misschien de raad zelf wel, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, kijk, wat natuurlijk wel buiten kijf was... dat hij die opleidingspunten niet gehaald heeft. Uh, en dat zijn allemaal niet echt dingen met een marginaal uh, effect. Ik bedoel, iedere beroepsoefenaar die zijn vak serieus neemt... moet dat gewoon doen en over die contante betalingen en daar geen verantwoording willen over afleggen. Ja, ook het bloemenboertje hier op de stoep... moet gewoon zorgen dat de administratie in orde is. En juist de advocatuur waarbij je weet dat je toch altijd in de spotlight staat... en waarbij de politiek zwaar aandringt op extern toezicht... is het juist zo noodzakelijk om dat zelfreinigend vermogen te hebben... en ook dat zelfinzicht. En ik vraag me af... Ik heb niet alle interviews van meneer Moskovits de afgelopen maanden gezien... maar het geeft wel te denken... Dat je op zitting eigenlijk geen verantwoording wil afleggen. En eerst aanleg bij de raad. En dan vervolgens het ene interview naar het andere geeft. En ja, wat nu ook duidelijk een overweging is, want zoveel heb ik wel kunnen opvangen van het Hof van Discipline. Is dat, uh, dat hij heeft, uh, niet aangetoond heeft dat hij zijn leven op bepaalde punten heeft gebeterd. Mm -hmm. En uh, dat is uitermate spijtig van iemand die toch wel, vond ik in ieder geval, als boegbeeld van Nederlands acteur gezien kon worden. Dat wel, denk je, dus ook mee laten spelen, Jeroen. Want ik hoorde vanochtend uh, hier op deze zender iemand zeggen. Nou, Waarschijnlijk laten ze die berichten van de afgelopen dagen niet meespelen. Dat die niet op cursus is verschenen weer. Want dat vonden ze, ligt er al lang. Dat hebben ze al een paar. He, al twee maanden geleden wisten ze dat wel. En dat wordt dan nog een beetje aangescherpt. Werkt dat zo, denk je? Het zou heel goed kunnen, dat weet hm. ik niet. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Um, een van de meest bepalende, gezichtsbepalende advocaten mag zijn werk niet meer doen. Dat is opzienbarend. Ja. Uh, en de vraag is natuurlijk. Uh, heeft meegespeeld juist dat hij zo gezichtsbepalend was... dat hij daardoor extra hard wordt aangepakt, want hij is een symbool... of juist minder hard. En zijn collega's die je niet ziet in de media... die waren voor dit soort vergrijpen al lang van het tableau geschrapt. Maar ook waarschijnlijk de... zonder uh, al die tamtam-dromen. Evident ev e zonder tamtam. Ben... -tam. De, de, de, maar wat maar... denk jij? Want jij zegt het nu. Heb je nee, daar een mening over of niet? Ik, ik vermoed uh, dat, dat uh, de, de, de tuchtrechter gewoon met een blinddoek... zoals iedere rechter, gehandeld heeft... die zich heel goed ervan vergewist heeft om Niet te zwaar en niet te licht, maar heel goed heeft gekeken. Wat zijn nou vergelijkbare zaken? Hè? Want Wij hoorden net zeven schrappingen zes, zeven schrappingen per jaar. Er zit, er zit van alles tussen. Maar ik denk dat je gaat wegen. Uh, wat is eerder geschrapt? Past dit erin, past dit er niet? En op die manier kom je tot je oordeel. En ik ga ervan uit dat het evenwichtig is gebeurd. Want dat is waarschijnlijk wat meneer Moscovic zelf wel zal vinden. Hij heeft al aangekondigd dat er binnenkort een boek van hem uitkomt. Daar had hij kennelijk wel, wel tijd voor dan. Om even nog snel een boek te schrijven waarin hij... Zegt uh, zich eens te buigen over alle reacties van zijn vakgenoten. Dat belooft uh, nou ja, niet veel goeds, of juist wel veel goeds, als je van dat soort dingen houdt en met rode oortjes wil lezen. Maar hij heeft, ziet het toch een beetje als een afrekening, Jan Lelyveld. Of krijg je dat idee niet? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik zou, dat, ik zou dat zeker niet willen zeggen op dit moment dat het een afrekening is. Ik denk dat zowel de Amsterdamse deken als de Raad van Discipline en het Hof uh, op een heel andere neutrale manier ernaar gekeken hebben. Hoe vervolgens collega's. Hè, daarop gereageerd hebben in de media... of hoe anderen in de media erop gereageerd hebben... of hoe meneer Moskowitz zelf in de media gereageerd heeft. Ja, dat zijn allemaal hele andere, andere zaken. Maar zowel de deken als de raad als het hof hebben... denk ik het op een objectieve, zakelijke manier. Voor zover dat altijd mogelijk is. Want we zijn allemaal mensen uh, gedaan. Wat kan, wat kan hij nu nog gaan doen, Esther? Want hij is dus betekent voor het leven geschorst, voor het leven uit het ambt gezet. Dat betekent dat hij in elk geval nooit meer strafpleiter mag zijn. Maar wat... Wat kan hij dan nou nog? Is advocaat een beschermd? Oh, er zijn en nog heel doe... veel beroepen ja, hij die kan hij wel kunt doen. Hij kan ook patat gaan verkopen. Nee, dat begrijp ik ook. Ja. Maar wat kan hij nog binnen het juridische veld? Ja, hij zou jurist kunnen worden, uh, lijkt mij. Maar goed, uh, daar, dat is natuurlijk... Uh, ja, wij zijn vrije beroepsoefenaar. Ik weet mm -hmm. niet. Het is geen beschermd beroep. Nee, is niet beschermd? Gewoon jurist. Mm -hmm. Een normaal nee, nee, jurist, jurist niet. niet. Nee, maar ik weet niet of dat meneer Moscovici zich daar ook voor wil lenen. En uh, ja, hij heeft het al over talkshow gehad. Ik weet niet wat, wat, wat hij gaat doen. Er is in ieder geval genoeg over te zeggen. Ik wil nog wel even een aanvulling maken. Hè, over over uh, uh, hoe recent alles is. Kijk, die geldstromen dateren natuurlijk wel van vroegere jaren. Het is niet zo dat er een onderzoek is geweest... op basis van onze centrale verordening hmm. over de jaren 2011, 2012. Het gaat al over jaren geleden. Waarbij ook voldoende gelegenheid is geweest... om inderdaad verantwoording wel af te leggen. Ja, wel te deponeren. Of in ieder geval wel inzicht te geven. He, dus het, ik denk inderdaad dat de raad toch wel heel veel geduld heeft gehad. Als ik al zie uh, met de centrale verordening die wij zelf moeten invullen. Wat voor reacties er al binnen een aantal maanden verschijnen. Ja, ja. Als er iets niet uh, goed ja. gebeurd is. Nou, We horen hem misschien, uh, Moskow, van Moskowitsch, zelf zometeen nog over het feit dat in hoger beroep uh, zijn schorsing ook definitief is gebleven. Hij is vanaf dit moment dus geen advocaat meer. Misschien horen we hem nog. Wij gaan verder met waar we gebleven waren. Een interview met de rechter Frits Lauwers, die afscheid heeft genomen als voorzitter van de rechtbank in Amsterdam. We hebben het al even gehad over wat hij gezegd heeft over de kroongetuigen. Esther vroeg, advocaat zei dat ze het eigenlijk een beetje toch een beetje onvoorzichtig vindt om in een interview zo kort na je vertrek die hele zaak, passagezaak, nog in hoge beroep komt, daar iets over te zeggen. Hij zegt nog meer. Hij zegt ook iets, Jan, uh, over de omgangsvormen in de rechtbank. En hij zegt, die heb ik in de loop van mijn jaren zo ontzettend zien verharden. En daar spreekt hij jullie, onder andere, advocaten op aan. Omdat hij zegt, tegenwoordig gaan advocaten steeds verder, soms in mijn ogen veel te ver. Alles in het belang van de cliënt, terwijl het belang van de rechtsstaat En dus ook de eer van de rechtbank voorop zou moeten staan. Ja, daar ben ik het uh, gewoon niet mee eens. Het is een thema dat al ieder jaar weer terugkomt. en waar ook een ordecongres. zeker een jaar of twee, drie geleden. aan gewijd is geweest. aan het ver, zogenaamd verharden van die, van die omgangsvormen. Ik denk dat het in de zittingzaal. er soms pittig aan toe gaat. Maar de belangen zijn ook groot. en dan is het prima als daar. Eh, stevig wordt gedebatteerd. Ik denk dat het Openbaar Ministerie. ook dat standpunt heeft. Hè, dat er stevig. in de ring tegen elkaar mag worden ingegaan. als de fatsoensnormen daar maar wel in acht worden genomen. maar binnen die grenzen. en die grenzen zijn best wel ruim. mag je behoorlijk. Je cliënt verdedigen. Had... Dat ten eerste. En ten tweede. vind ik het ook opmerkelijk dat. Uh, dat dit nu bij de Raad van de Rechtspraak. of nee, bij een bij bij rechter vandaan komt. Terwijl tegelijkertijd. bij de Raad van de Rechtspraak nu. Uh, een, een voorstel komt met die richtlijnen. waarin gezegd wordt: ja, je mag alles gaan opnemen. in de zittingzaal. En waaronder ook dat je de verdachte mag gaan opnemen. waarvan ik eigenlijk wel zeker weet. dat dergelijke initiatieven. in ieder geval. er niet toe zullen leiden. dat de toon in de zittingzaal gematigder zal worden. Dus één. He, het valt allemaal wel mee. En twee, ja, als je dat vindt, rechtelijke macht, kom dan met andere voorstellen. Weet je, uh, Jeroen, ik had het idee dat hij bedoelt... niet zozeer uh, uh, dat het alleen de advocaten zijn, ook het OM... maar gericht tegen de rechters. Hij zegt, uh, ik vind dat het belang van de uh, rechtsstaat... richtinggevend zou moeten zijn, dat vereist dat je de rechtbank in haar waarde laat. Ik vind niet dat de rechtbank respect moet verdienen tijdens zo'n zaak. Het moet het uitgangspunt zijn... Dus het gaat heel erg om hoe er tegen de rechter wordt gedaan. Ja. Begrijp jij dat? Ja, helemaal mee eens. Tijden veranderen, omgangsvormen ook. In het begin, toen ik net in de opleiding tot rechter was... gingen advocaten nog wel eens achteruitlopend buigend de zittingszaal uit. Dat gaat ook wat ver. Nou, precies, dat hoeft niet meer. Maar opstaan bijvoorbeeld nu nog wel. En dat is terecht. Hè. Dus die, die, die uitingsvormen kunnen veranderen. Het achterliggende respect moet wel duidelijk zijn. Omdat de rechter geen... Is. Je moet niet als advocaat denken, dan vallen we het OM aan... dan vallen we de rechter nog eens even aan. Daar moet je heel omzichtig mee omgaan. Niet dat de rechter buiten kritiek staat... maar doe dat voorzichtig. Want als je de scheidsrechter onderuit haalt... dan krijg je echt een slechte wedstrijd van. Esther, voorzichtig doen. Begrijp je zijn harde nu dan nog ook nog even uitgelegd door Jeroen? Of zeg je maar ja, het is, het is, het is wel de niet toon. Aan de het is wel de toon die de muziek maakt. Hè. De ene advocaat kan de meest harde, grove dingen in zijn mond nemen, maar op zo'n charmante wijze dat je eigenlijk niet eens door hebt dat het gezegd wordt. En sommige advocaten komen heel zuurig over en uh, ja, escaleert uh, de hele boel al eigenlijk al bij binnenkomst. Deze zaak, deze passagezaak, was natuurlijk wel uniek, waarbij het ook vooral ging over toetsen van de voorfase van wat zijn er voor afspraken gemaakt, hoe is dat gegaan, ook officieren natuurlijk persoonlijk ter verantwoording werden geroepen door de verdediging... van inderdaad, wat is er met die kroongetuigen besproken? Maar ja, eh, hard op de feiten zou ik al zeggen... en zacht op de persoon, maar niet iedere zaak leent zich daar ook voor. Hmm. Dus ik vind ook een opmerkelijke reactie van hem... en dat het taalgebruik verschuift, dat zien we natuurlijk overal. Is dat een goede tendens? Nee, dat denk ik niet. Ik zou het ook graag wat, wat chieker in de rechtbank zien... maar de ene is dat meer gegeven dan de ander. Ja. Oké. Okay. Uh, nog even terugkomend op afgelopen donderdag... het debat met uh, staatssecretaris Steven, Fred Teven... naar aanleiding van de zelfmoord van Alexander Dolmatov... Uh, Russische asielzoeker die in detentie zat... en de eerste ene ellendige fout naar de ander gemaakt... Man heeft zelfmoord gepleegd. In die hele uh, asieldetentieketen is er ontzettend veel fout gegaan... Uh, onder verantwoording van de staatssecretaris. Maar uiteindelijk heeft hij dat debat overleefd. Uh, Jeroen, ik vertel jou niks nieuws. Want je zat er permanent bij met je neus bovenop. De Partij van de Arbeid heeft er best lang over gedaan. Om tot, de conclusie, om tot een conclusie te komen. Uiteindelijk de conclusie teven kan wel blijven zitten. Waarom toch? Want jullie hebben hem ook. Uiteindelijk, zei het zoals Esther zegt... op een charmante vriendelijke manier... behoorlijk wat voor de voeten gegooid. Ja, het was ook geen makkelijke beslissing. Het is een Grof is, de, is de, de zorgplicht die de overheid voor iemand heeft geschonden. Nou, dan kan je zeggen, dan moet je eerst afwegen. Hè. De afweging is in tweeën, de ministeriële verantwoordelijkheid. En daarna moet je de vertrouwensvraag mm -hmm. beantwoorden. De eerste vraag is, valt, hoe, hoe ruim ligt die ministeriële verantwoordelijkheid? Nou, we gezegd dit valt er. Gezien dan moet je goed de feiten allemaal uitpellen ja. en wat er aan de hand is. Dit valt er binnen. De tweede vraag is, hebben we voldoende vertrouwen? Nou, nadat we heel stevig hadden aangedrongen om niet alleen... Praktische dingen als computerprogramma's en, en, en menselijke checks en zo te verbeteren. Maar ook zeggen: dit is meer dan alleen incident. Er zit ook een cultuur achter waarin dit mogelijk is geweest, die onverschilligheid. Nadat er duidelijke toezeggingen kwamen, dat dat ook aangepakt gaat worden. Dat de bewaring van vreemdelingen beter wordt. Dat er minder vreemdelingen worden opgesloten. We hebben wij gezegd: we hebben vertrouwen in dat het niet alleen alles wordt gedaan te voorkomen. Maar dat ook die hele uh, uh, lijn waardoor dit mogelijk is geworden kritisch gaat worden aangepakt en gaat verbeteren. Mm -hmm. Die omstandigheden zeggen we dat, uh, dat uh, het is een ongelooflijk tragisch ongeval... maar het wordt er wel beter door. Het is een gelukje bij een ongeluk. Dat deze nou, ja. nu ook werkelijk niet anders kan. Die kan zich nu natuurlijk nooit meer permitteren om geen hand uit te steken. Ja, een gelukje in deze termen vind ik al zeg ontzettend ik tuurlijk, moeilijk, maar, moeilijk. Maar ik heb maar... geprobeerd in insch... te laten zien wat onze afweging was. Wat het, wat het echt lastig dilemma was. Hè. Moet je, Ik heb het in de derde termijn genoemd, de zweepslag geven. Door te zeggen, staatssecretaris moet weg aan het systeem. Hoe je de zweepslag geven, staatssecretaris je mag blijven zitten. Maar uh, hele duidelijke veranderingen moeten gebeuren. Esther vroeg, uh, ik weet niet of je het hebt kunnen volgen, je hebt een drukke baan, maar heeft het je verbaasd dat hij kon blijven zitten? Want je kan natuurlijk net zo goed zeggen, uh, ja, u bent nou helemaal verantwoordelijk, ga weg en we zetten er iemand neer waarvan ja, we, als we, nou als we, zeker we dat zeker weten. Als refereren aan Schipholbrand, dan hebben Donner en die andere minister, ja. uh, uh, wel de beslissing genomen om op te stappen. En ik vind eigenlijk in deze zaak, waarin natuurlijk een uitgebreid rapport ligt, uh, waarbij omdat het om zo'n prominent persoon ging, eh, achteraf gezien die zelf moet pleiten Dat er een heel rap rapport naar voren komt of uh, opgesteld wordt. Waarbij eigenlijk die opeenstapeling van fouten blijkt. Um, ja, zou ik zeggen, had hij op moeten stappen. Ken jij die uh, um, uh, hele detentieketen, asieldetentieketen? Nee, ik heb Enigszins, me nooit met nooit. vreemdelingen bewaard. Nee. Ik laat het graag over aan collega's die daarin gespecialiseerd zijn. Het is ook een hele aparte tak van sport. Mm -hmm. en, uh, en heeft het je verbaasd? Want dat kan je misschien wel vergelijken met, met zaken waar jij wel mee te maken hebt. Dat verbaast mij in elk geval. Dat je het idee krijgt: het is ook bijna niet meer denkbaar dat mensen die daarin werken weten dat, ze, dat het nog over mensen gaat. Als het gaat om afvinken. Ja. En ver, alsof je het over dingen hebt. Het is zo'n ja, vreemde. Er zijn allerlei categorieën waarin mensen worden ingedeeld. En zo mm -hmm. gaat die terecht steeds verder naar beneden en moeten er, er enkele overblijven. Maar het is natuurlijk ook een politiek geweest van de afgelopen jaren... om, om zoveel mogelijk te ontmoedigen. En uh, ja, dat is dus kennelijk op allerlei mogelijke wijze gebeurd. Jan Lelyveld, ken jij die? Uh, ben jij er bekend mee? met de nee, ook nee, nee. En toen je deze verhalen hoorde... niet zozeer in het debat, mm. maar dat was al eerder... dus die, die, die rapporten mm. ook van uh, Brenning Meijer, verbaasde je dat? Hoe ja. ongelooflijk veel fouten kon gaan? Ja, dat verbaast al... weet je ook uit de andere praktijk... dat als er dingen fout gaan... dat je je dan altijd verbaast over hoeveel er dan tegelijkertijd fout gaat. Want dat zijn vaak hè, de, de, de, de situaties dat dit soort dingen gebeuren. Die gebeuren niet door een fout, maar door echt een opeenstapeling... van ja, onvoorstelbare geachte fouten achter elkaar. Mm -hmm. Wat wel zorgwekkend is natuurlijk, wat ook zorgwekkend is... en dat werd net ook al gezegd, uh, is het woord cultuur. Ja, als je hoort van, het, is, het, het zijn fouten die, op, die op, op elkaar stapelen... maar die vallen dan binnen een cultuur die daar de ruimte voor geeft. En ja. dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, Dat denk dat, dat ik. verandert. Ja. ja, natuurlijk, dat dat verandert. Mm. Hè, en ik... Ik weet wel, ook uit mijn eigen praktijk, dus de strafrechtpraktijk... dat als het fout zit met de cultuur, ja, dan wil men we daar nog wel eens stevig naar kijken. Want hè, dat zegt ook iets inderdaad ook over de verantwoordelijkheid die... Nou ja, voor de bedrijven geldt, maar vaak ook voor de verantwoordelijken daarvoor. Ja, begrijp ik. En wat is het eerste eikpunt, Jeroen Koer, waarop jullie kunnen gaan zeggen... is kijken of de staatssecretaris ook daadwerkelijk bezig is... die cultuurverandering uh, te bewerkstelligen? Nou, dat zijn er zelfs drie. Dat wordt een nieuwe wet voor de vreemdelingenbewaring voor de nieuwe uh, uitvoering van als je dan toch vastzit als vreemdeling... Hoe, uh, hoe menselijk is dat, want het zijn geen boeven. Hè? En als derde uh, uh, komt er een onderzoek naar al die kritische punten... in die vreemdelingenketen, zoals dat technisch heet. Uh, naar waar, waar gaat het fout, hoe... Is de, hoe, hoe uh, hoe, hoe erg is het toegespitst op uitzetten? Of wordt er ook nog andere elementen? Rechtmatigheid bijvoorbeeld. Mag iemand wel vastzitten? Al die kritische elementen die worden onderzocht. Door een onafhankelijke onderzoeksbureauraad voor de, voor de veiligheid. En dan hebben als waskamer weer allerlei handvatten om, uh, om uh, kritisch te bevragen. Jeroen de Koer hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. En Esther Vroeg. En Jan Lelyveld Heel hartelijk bedankt. Uh, wij hebben Bram Moscovic zelf niet meer gehoord in onze uitzending. Maar gelukkig is daar dan toch altijd het Radio 1 journaal, wat zo meteen na half vijf gaat beginnen. Tim en, en wij lekker wel. En jullie lekker wel. Want op zo dit is moment het. spreekt Martijn van der Wiel met Bram Moscovic voor die eerste reactie op dat nieuws wat jullie dan weer wel hadden over de advocaat, dat hij geen advocaat weer mag zijn voldoende na te praten. En de grote vraag hoe nu verder natuurlijk, zoals Esther vroeg het, omschreef de jurist Moscovic. Wat verleven heeft hij nu? We gaan naar ...waar die dreigtweet was geuit over een voorgenomen schietpartij op een school. En we zijn en blijven natuurlijk een nieuwsprogramma. En ik heb een goede hoop op dat er ook wat nieuws zal komen over het Koningslied. Wij smarten Koningslied? naar helderheid. Wie weet. Na de, nou, maar goed, maar dat is een jou. De hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio is 1. En die krijgt u van Dorald Megens. Ik vat er nog een keer samen. Advocaat Bram Moscovits is definitief uit het ambt van uh, advocaat gezet. Het Hof van Discipline in Den Bosch heeft in beroep uh, dat besluit van de Raad van Discipline bekrachtigd. Het Hof kwam in een samenvatting van zes zaken tot een vernietigend oordeel. De rechter verwierp op de eerste plaats het verweer van de advocaat... dat hij gezien zijn geheimhoudingsplicht niet met de deken hoefde te overleggen. Het Hof wees erop dat dat overleg verplicht is. In een derde van de zaken die Moskowitz deed, vroeg hij contant betaling zonder overleg met de deken. En verder stuit het hof op onjuiste en onduidelijke urenspecificaties en ook kwam het voor dat Moskowitz ten onrechte bedragen van cliënten achterhield. Premier Rutte is vanmiddag in Den Haag getuige geweest van een ongeluk met dodelijke afloop. Rutte verleende bijstand aan een vrouw die met haar fiets onder een vrachtwagen was gekomen. De chauffeur wilde op dat moment rechtsafslaan. Omstanders verleenden eerste hulp. En de vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Rutte heeft als getuige een verklaring afgelegd bij de politie. In Rusland, in de stad Belgorod, heeft de man zeker zes mensen doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn twee meisjes van 14 en 16. Schutter zou eerst in een winkel voor jachtbenodigdheden drie mensen hebben gedood... Twee mensen zouden op straat zijn doodgeschoten en de dader is vervolgens gevlucht. Zijn identiteit zou bekend zijn. De voorzitter van het Franse parlement heeft een dag voor de stemming over het homohuwelijk... een dreigbrief met poeder gekregen. Het zou buskruid zijn. In een begeleidend schrijven eisen de afzenders dat de stemming morgen wordt geschrapt. Frankrijk is veel verzet tegen het homohuwelijk. Het parlement keurt het homohuwelijk morgen hoogstwaarschijnlijk goed. En in het Gelderse Loenen hebben dieven geprobeerd het Polarbeermonument monument te stelen... Santos zagen zaterdagochtend dat het beeld omver was getrokken. De sleepkabel die de dieven hadden gebruikt zat nog om het beeld. Dat een eerbetoon is aan de Britse eenheid die Lune op 16 april 1945 bevrijden. En dat zijn de hoofdpunten. En dan de verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er zijn uh, veel ongelukken gebeurd, zo aan het begin van de avondspits. Onder meer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat file tussen knooppunt Eemnes en Blarikum vijf kilometer. Er schaarde een auto met aanhanger. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda de Van Brieden-Noordbrug vier... na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de hoofdrijbaan zijn twee rijstroken dicht. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij knooppunt Klaverpolder. Verkeer richting Roosendaal moet dus omrijden via Breda over de A16 en de A58. Op die A16 staat inmiddels file vanuit Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer. A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Hilversum over de A27 en vanaf knooppunt Emnes de A1.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 Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Leiden was in last vandaag. Scholen gesloten door een dreiging op internet. Dagje vrij voor studenten, maar over uren voor opsporingsdiensten. Josephine Trey gaat met een Leidse student in zijn vrije tijd... terug naar de bron waar het allemaal begon. Het is voorbij voor Bram Moskovits. De advocaat blijft geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Ook het Hof van Discipline is van mening. Moskovits verdient levenslange schorsing. En dan de waanzin van de oranje gekte. Niet mijn woorden, maar die van een zuiderbuur. Een Belgische Journalisten ontdekten een systeem achter de oranje waanzin. Daar gaan wij Nederlanders misschien wel wat van leren. Dit NOS Radio 1 -Janaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen in Den Bosch. Daar is Matthijs van der Wiel uh, om bij te wonen dat daar het doek viel voor de uh, advocaat Bram Moskowicz. Uh, Matthijs, we hoorden je een twintig minuten geleden al even heel kort met Bram Moskowicz praten. Toen de uitspraak een feit was. Hij werd toen getroost door het parketwochten. wachten, konden we meeluisteren. Maar inmiddels ook inhoudelijke reactie. Nog niet echt een inhoudelijke reactie op de inhoud van het vonnis. Dat moet hij ook nog lezen. Dat geeft hij later, half mei, tijdens een persconferentie. zei hij. Nou ja, voor wat het uh, nog waard is, zoveel maakt dat straks allemaal niet uit. Hij is zijn baan kwijt. Een uh, uit het veld geslagen Bram Moskovic stond hier op het plein... voor het uh, gebouw van uh, justitie hier in Den Bosch, het gerechtsgebouw. Hij liep naar buiten omringd door die parketwachten... die een haag moesten vormen om hem heen, een keten... omdat er zoveel pers was, zoveel camera's. En zoveel omstanders ook. Mensen die hem een steuntje in de rug kwamen geven... Hem een schouderklopje kwamen geven... die hier voor, voor deze zitting naar Den Bosch waren gekomen. Dat was dus een uh, enorm gedrang. Lastig om hem te spreken te krijgen. Maar uiteindelijk uh, lukte dat uh, zojuist. Ik kon even met hem praten. En ik zei tegen hem, uh, meneer Moscovici. Uh, dat was het dan. Dat was het dan? Ja, dat was het. Althans, dat was, de advocatuur was het, ja. Wat is uw gemoedstoetshand uh, op dit moment? Gelaten. U had kritiek net op de manier waarop het gegaan is. Kunt u dat eens uitleggen? Nou, de manier waarop die uitspraak werd gedaan, dat, dat vond ik... Ik weet niet. Het, het was, ik vond het niet in stijl, laat ik het zo zeggen. Wat zat u dwars? Nou, Dat de mensen me niet durfden aan te kijken. Zat het over de advocaat? Dat ook. Maar goed, dat, kun je, dat kan allemaal wel. Maar er is niemand van die mensen in het hof... Ah, meneer Bartels. <lacht> die... Uh, ik ben gekomen uit respect voor het hof en heb ze allemaal aangekeken. Maar niemand van de mensen achter die tafel keek mij ook maar aan. of er werd ook niet even een goede dag gezegd. En er werd ook niet even een goede dag gezegd. Dat, dat is de vorm. Is dat nog belangrijk nee, dat op het moment tevoren. dat u nee, maar, uw beroep nee, dat is, kwijt bent? Dat is niet alleen de vorm. Dat is ook de vorm. Maar uh, wat ik daarvan vind, dat, uh, dat zal ik half mei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 Dat ga ik u uitleggen half mei. Misschien dat ik het allemaal maar anders. Ga. Heel, ah, dat bent u. heel even inhoudelijk. Ja. ik was nog niet klaar. Ja. Even inhoudelijk. Want het Hof zegt ook, wij zien in de goede bedoelingen en de nee. beloftes van meneer Moscovici. Nee. dat nee. hebben we gehoord, maar wij zien te weinig daden. Ik vertaal het even vrij, ja. te weinig aanwijzingen om dat serieus te nemen. Ja, dat zij zoals ze dat vinden. Ja. Um, heeft u die cliënten terugbetaald? Want dat had u toegezegd toen in februari. Nee, dat had ik niet toegezegd. Als het Hof daartoe aanleiding zag, zou ik dat doen. Ik wacht op de uitspraak daarvoor. Ja, dat is het punt, natuurlijk. Heeft u de jaarrekeningen ingestuurd? Want dat was ook een belangrijk punt. Het, het Hof heeft de jaarrekeningen gekregen. En de studiepunten? Ik heb toch niet meer. Maar... <laughs> dat vind dat ik ook wel Dat is een bijstaander die nu zegt. Het ja. of niet. Nee, maar dat is wel grappig. Want het is, meneer heeft wel gelijk. Maar ik wil die vraag nog wel even beantwoorden. Ik heb bij het Hof, bij monden van meneer Meijers, gezegd dat ik die en die studiepunten had gehaald uit mijn hoofd 22. Ik heb nooit beweerd bij het Hof dat ik daarmee had voldaan aan alle studiepunten. Uh, die ik moet doen. Maar tot dat moment heb ik netjes bewijs overlegd... van die studiepunten. En heb verder ook nooit... Uh, ik neem even de dingen van Nieuwsuur over dat ik dat nog zou doen. <laughs> met dank daar in de studio. De toekomst. De studiepunten. En maar Ik heb dus nooit gezegd toen wat het NRC nu op zaterdag schrijft... maar daar zal ik het nog wel eens over hebben... dat ik daarmee aan mijn verplichtingen had voldaan. Want dat wist ik natuurlijk. Maar ik heb een relatief korte tijd van drie maanden heb ik veel studiepunten ingehaald. Had u niet meer kunnen doen of moeten doen... om te laten zien dat u het echt meent... met die toezegging dat u uw leven betert? Ik heb binnen de relatief korte periode... die ik heb, uh, uh, heb gehad om dat te doen... dus tussen oktober en de behandeling van... <laughs> grappig dit... en de behandeling van het, uh, bij het Hof van Discipline... heb ik, vind ik, binnen die grenzen... heb ik gedaan wat ik kon. Ja. Maar goed, dat weet je, dat is allemaal semantisch nu. Hè? Want het hoeft allemaal niet meer. Hè? Ik hoef geen punten meer te halen. Dat is een opluchting. Nou ja, dat was nog wel leuk. Want ik heb bijvoorbeeld een cursus buurrecht gedaan. Daar heb ik echt wel wat van geleerd ook. Waar heeft u spijt van? Ach, spijt. Maar dat valt ik valt eigenlijk wel mee waar ik spijt van heb. Vindt u het niet erg? Nee, ik zeg niet dat ik het niet erg vind. Ik vind het uh, buitengewoon triest dat ik het vak niet mogen uitoefenen... want het gaat door mijn aderen. Zal het ook altijd blijven gaan. Maar ja, ik heb één troost en dat is dat ik nog twee broers heb... en die nemen de zaak nu over van mij. Wat gaat u doen? <lacht> Kijk naar de zon. Even mij bezinnen. En met meneer Meijers, die mij overigens buitengewoon... En dat vind ik ook prettig. Uh, goed heeft bijgestaan en zich volledig heeft gegeven. Ook geen recht heeft gekregen aan de argumenten die hij had. Uh, ga ik eens even praten en zitten was me genoegen, heer, allemaal. Ja. Dat was het dan. Al dus de ex-advocaat. Half mei een persconferentie. Waarin hij inhoudelijk op de zaak ingaat. We gaan vast nog wel veel van hem horen de komende tijd. Na zes uur praten wij hierover met Floris Barnier. In meritus advocatuur. Want het laatste woord hier is natuurlijk nog lang niet over gesproken. Hetzelfde geldt voor de situatie in Leiden. Daar zijn middelbare en MBO-scholen vandaag gesloten. Uit voorzorg naar dreigingen die zijn geuit op internet. Er is een verdachte opgepakt de specialist Robert Bas. Jij volgt die zaak al sinds gisteravond... die waarschuwing naar buiten werd gedaan... dat die scholen gingen gesloten worden. Um, die arrestatie, is er, is er al meer bekend over deze verdachten? Nou, Uit de andere begrijp ik dat het dus niet gaat om de verdachte. Dus niet om de man die zeg maar, het berichtje heeft gepost... van uh, ik ga een uh, Nederlandse leraar neerschieten... en een aantal leerlingen. Dit is een verdachte, zegt, over, zegt de politie heel duidelijk. En dat ziet eruit dat ze nog even wat onderzoek doen. Maar de verwachting is ook wat deze verdachte... Binnenkort vrij zal gaan komen. Dan moet je even ophelderen. Wie, wie gaat dan vrij komen? Want het vraag gaat vandaag dat het gaat om een ex-leerling van die Britse school. Is ja, dat degene er, er, die is aangehouden? Er, ja, dat is, dat, is die leerling, dat is de man die is aangehouden vandaag. Het is anderhalf jaar geleden de uh, school uitgezet, zeg maar. Uh, er wordt officieel gekeken naar wat zijn betrokkenheid is bij de dreigementen die op internet zijn gekomen. Maar van uh, het onderzoeksteam zelf begrijp ik al dat dat absoluut dus niet de verdachte is. Uh, degene zeg maar, die het berichtje heeft gepost. Maar op een of andere wijze kan hij erbij betrokken zijn. Misschien heeft hij zijn computer uitgeleend. Of heeft hij contacten met de werkelijke verdachte. Maar naar de verdachte die mogelijk vandaag zou gaan schieten op een van de scholen, daarna, daar zijn we steeds naar op zoek. Okay, hoe, hoe moeilijk is het om aan de hand van zo'n waarschuwing op internet de hoofdverdachte te vinden? Ja, in dit geval extreem moeilijk. Want uh, de, de melding is gedaan op een Amerikaans forum. En op die melding worden heel snel verwijderd op dat forum. Bovendien heeft deze verdachte een, uh, gebruik gemaakt van een proxy server. En je moet je voorstellen, dat is dan zeg maar weer een computer... waar je uh, als tussenschakel gebruikt om dit te plaatsen. Waardoor het IP-adres van je, van je computer... Uh, de afzender jou, is niet te zien. De afzender is moeilijk te, is moeilijk te zien. Kan het soms nog wel achterhalen. En bovendien, zo blijkt. gebruikte deze man uh, uh, versleuteling-coderingen. Nou, en de hele dag is dan een team van specialisten van de politie. maar ook bijvoorbeeld van bedrijven als Fox IT. druk bezig om die versleutelingen te doorbreken. En dat is er tot nu nog niet gelukt. Er is stevig uitgepakt, hè? Er is enorm uitgepakt. Om, van wat Nederlandse verslippen. Want we wordt we wel heel ernstig genomen, deze dreigtweet. Nou, dat is, dat heeft natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk gedacht van ja, uh, stel je voor, uh, uh, er gebeurt iets en we hebben niet ingegrepen. Je moet je voorstellen, de Zwitserse politie en de FBI doen een melding in Nederland van, we zien een onrustbarend bericht. Uh, ja, dan kan je ook moeilijk als burgemeester zeggen van, nou ja, laten we maar twee agenten voor de deur zetten de school gewoon door laten gaan. Als er een incident gebeurt, dan zal iedereen achteraf zeggen van, zie je het, jullie zijn gewaarschuwd, we hebben niet ingegrepen. Robert Bas, dank voor deze laatste update. We gaan naar Leiden, daar is verslaggever Josephine Trehi. Josephine, hoe reageren de scholieren erop dat de scholen de hele dag gesloten zijn? Ik kan me er iets ja, van voorstellen. Hij... Ja, nou, heel wisselend. Maar ik heb ook echt mensen gesproken die best wel geschrokken waren. Die zeiden, ja, we werden vanochtend wakker. En gisteravond lagen ze al in bed toen het nieuws bekend werd. En vanochtend uh, ja, komt vader of moeder uh, even vertellen dat de school dicht is. Of ze checken hun telefoon. Dus aan de andere kant zijn er natuurlijk scholieren en is het vandaag super mooi weer. Dus die vonden het helemaal niet erg om even een dagje vrij te hebben. En ik sta hier ook bij een sportveldje zoals je hoort. Dus wat doe je dan hè, op zo'n mooie dag met je vrienden? Ja, aan basketballen. Anders had je op school gezeten vandaag. Ja, dat klopt. In welke klas zit je? Ik zit in 6 Gymnasium. Op Bonaventura College. Nou, eindexamens voor de deur. Ja, klopt. Eindexamentraining. Ik had ook herkansing vandaag, dus die mis ik ook. Het is wel een beetje balen, want dit is de laatste week voor de vakantie. Ja, dat klopt. Ook de laatste week eigenlijk les. Ik heb alleen maandag na de vakantie nog les. Dus, dus ja, ik weet het niet hoe, dat gaat, hoe de school dat gaat regelen. Maar nu even lekker sporten. Ja, precies. Van het mooie weer moet je gebruik maken, toch? Ja, lekker gebruik van maken inderdaad. Ik ga straks nog even het centrum in, Tim. Even kijken of ik nog wat meer scholieren kan spreken. En we gaan het nog even over die website hebben... waar ja, de melding op gedaan is. 4chan. Je gaat het helemaal uitzoeken wat er nou precies is. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, nou, straks meer. Josephine in Leiden. We gaan er daarmee weer bijna bijna, zwaar. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Er zijn behoorlijk wat ongelukken gebeurd. aan het begin van de avondspits. Ik haal even de twee hoofdzaken eruit. De A17 van Rozendaal naar Dordrecht is dicht bij knopend Klaverpolder. na een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens. Gaat wel een flinke tijd duren. Het verklaart ook meteen de lange file op de A16 vanuit Rotterdam... vanaf Zwijnderecht. Ombreiden moet dan via Breda over de A16 en de A58. De A28 van Utrecht naar Amersfoort... Dat staat tussen de afrit Den Dolder en knoopend Hoefelaken 11 kilometer... zijn in deze file diverse ongelukken gebeurd. De verkeerrichting Zwolle kan dan ook beter omrijden vanaf Utrecht via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Een primeur voor de bewoners van een groot flatgebouw in Zeist. Want daar wordt asbest verwijderd volgens een nieuwe methode. Beschermende kleding en maskers zijn niet langer nodig. Het gaat sneller en is dus ook veel goedkoper. Is dit het ei van Columbus? Mark Robin Visser en dan de proef op de zon. We zijn in de zogenaamde L-flat in Zeist in 1968 gebouwd. En we zijn nu op zoek naar welk nummer, jongens? 1227. Zo. Zullen we de meterkast even openmaken? Lijkt me Want er goed. Is hier, ik zie hier geen tent of maatregelen. Uh, we opereren hier in de vrijheid van veiligheid, 1. Meneer Van Beynem, u bent van Foam Shield, Foam Shield Europe. En Foam Shield, dat is dus dat nieuwe spul wat hier nu gebruikt gaat worden. Wat wij hier gaan doen is uh, met een uh, mist, uh, wij noemen dat foggen, uh, zorgen dat uh, alle vezel die voorkomt in deze kast, dat die gevangen wordt. En neergeslagen wordt. En Gaat dat sprayen met een plantenspuit of zo? Nou, zo kunt u het zich best voorstellen, ja. ja. ja. En dan Denk is het. alles nat? Dan is die hele stoppenkast nat? Nou, dat kan allemaal? Het is, het is een iets fijnere uh, mist dan een plantenspuit doet. Maar inderdaad, dat kan allemaal. En dan? De stroom wordt afgeschakeld. En ja. uh, de manier waarop gewerkt wordt, is zodanig dat er geen risico ja. ontstaat. En vervolgens? Vervolgens wordt, uh, worden alle delen afgenomen met een natte doek. En hoe lang bent u dan zo totaal met zo'n meterkast nou, bezig? Wij denken een uur of twee. Ik doe de deur weer dicht. Heel goed. Ja, daar staan we dan voor die, die meterkast die op de nieuwe manier... ja, zullen we zeggen, eh, schoongemaakt. Willem de Bruin, u bent directeur van eh, de Combinatie. De eigenaar van deze enorme flat. Over hoeveel woningen gaat het? 728 woningen. En dus ook 728 meterkasten. Ja, minimaal. Want we hebben ook eh, in de bergingen nog meterkasten. Nu heb ik wel een klein beetje het gevoel... dat ik hier in een soort reclamespot terecht ben gekomen. Kunt u zich dat voorstellen? Dat kan ik me voorstellen. Voor ons is dat uh, uh, niet het belangrijkste waarom u hier bent. Uh, wij proberen om uh, uh, de sanering op een uh, zo snel mogelijke... en uh, met zo min mogelijk overlast uh, voor onze bewoners te laten gebeuren. Wat kost dat nou om zo'n meterkast uh, schoon te laten maken? Nou, gaat u toch maar uit van een paar duizend euro per stuk. En dat keer 728? Het gaat dus om grote bedragen. We hebben het over uh, miljoenen. Ja. En vindt u het spannend? Ja, absoluut, want uh, het uh, moet zich bewijzen. En uh, als het zo is dat het uh, met veel minder overlast gepaard gaat... dan is het iets wat uh, ik denk voor een hele hoop uh, uh, corporaties... maar ook andere verhuurders interessant is. U zegt het moet zich bewijzen, maar is het dan toch niet zo... dat u uw huurders een beetje als proefkonijn gebruikt? De berichten zijn zo dat we denken dat we dat wel uh, uh, die verantwoordelijkheid wel kunnen dragen. Wanneer is het klaar, denkt u? Na de zomer. En dan heeft u 728 schone meterkasten. Dat, uh, daar gaan we van uit. Zegt de directeur optimistisch. De Bruin van Woningbouwvereniging De Combinatie een Zeist. En hoe dat precies in zijn werk gaat, die nieuwe manier van asbestverwijdering, daar staat een groot artikel over met foto's op onze site nos.nl. .no. De slaggevers correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1 Journaal. maar dat ik me niet meer kon herinneren, herkende u het? Uit 1986 ook alweer, Skin Trade, Duran Duran. Gerrit Diemster, goedemiddag. Goedemiddag. Zonnig en toch best fris, vat ik het soms goed samen? Ja, het maakt wel uit waar je bent, want vooral aan zee is het echt koel cool met een graad of 10, maar een stukje landinwaarts, daar zit de temperatuur op zo'n 14, 15, misschien zelfs 16 graden, dus het is heel goed te doen. Prima, en dat is nu de wens, meer zon en minder fris, is dat ook de verwachting? Nou, morgen nog niet, maar daarna denk ik wel. Het is zo dat er vannacht eerst een zwak front overkomt. Dat, daar hebben we morgenochtend ook nog mee te maken. kan een beetje regen uitvallen. Uh, dat is vooral morgenochtend zo in het oosten van het land. Uh, vanuit het westen klaart het al heel snel weer op. En dan krijgen we, denk ik, morgenmiddag... een dag die vergelijkbaar is met vandaag. Met ook vergelijkbare temperaturen. De wind is uit het zuidwesten zwak. Tot, uh, of eigenlijk matig. In het gebied is hij vrij krachtig. En dan daarna... Loopt de temperatuur wat verder op. En waar in de week zit je dan? Dan zitten we op uh, woensdag, donderdag en waarschijnlijk ook nog wel vrijdag. Ja, want vrijdag is in interessant natuurlijk. Heb je ja. koningsspelen, veel kinderen die buiten spelen, heb je enig zicht op wat er die dag wel zou kunnen gebeuren. Ja, dat is op dit moment is dat uh, lastig in te schatten. Het is dan een dag waarbij er waarschijnlijk een overgang plaats gaat vinden. Maar als dat pas laat gebeurt, dan is vrijdag waarschijnlijk ook nog een, uh, een dag waarbij het lekker warm wordt. Maar later op de dag waarschijnlijk wel een weersverandering. Met wat regen waarschijnlijk. Het ziet er toch een beetje naar uit dat het waarschijnlijk wel goed komt vrijdag. Maar dat is natuurlijk wel een dag die we de komende tijd in de gaten zullen houden. Um, dus dat is nog even. Ik moet daar een slag om de arm houden. Het is maar, maandag. Dat is ook zo. Maar woensdag en donderdag ziet het er in ieder geval goed uit. Met temperaturen van zo'n 15 tot 19 graden. En dat is toch wel uh, lekker. Dank je Gerrit. Mag je nu hard aan de slag voor vrijdag? Doen we. Dank je. Commotie in Duitsland over de voorzitter van Bayern München, Uli Heunes. De man die bekend staat als het moreel geweten van de Duitse zakenwereld is van zijn voetstuk gevallen. Bayern gegen Barcelona, das ist der Knallermorgen. Übertönt wird das Ganze aber noch vom Gewitter um Manager Uli Hoeneß. Seit gestern wissen wir, dass Uli Hoeneß sich beim Finanzamt selbst angezeigt hat, wegen eines Kontos in der Schweiz. Dass Uli Hoeneß bei uns, der linken, Scheinheiligkeit vorwarf, seit gestern wirkt das nur noch wie ein Täuschungsmanöver. Hätten Sie das erwartet in irgendeiner Art und Weise? Nein, hätte ich nicht. Er hätte auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn man einem das nicht zutraut, so ist es eigentlich Uli Hoeneß. Oh, aber die Gier, ne? En Toist, me zeer enthousiast teleurgesteld, zo reageerde fans. Want de Bayern-voorzitter wordt vervolgd wegens belastingontduiking. Hij zou miljoenen euro's hebben weggezet op een geheime Zwitserse bankrekening. Correspondent Wouter Meijer, hoe kwam dit nieuws naar buiten? Ja, Hunnis heeft zelf gemeld dat hij aangifte heeft gedaan bij de fiscus. Dat kan hè, als je te weinig belastingen betaalt. en Dan krijg je ook minder straf dan als de fiscus aangifte tegen jou zou doen. Maar de vraag is waarom hij daar nou juist afgelopen weekend mee kwam. Want die aangifte heeft hij in januari al gedaan. En waarschijnlijk is de pers hem op het spoor. Het weekblad Focus schrijft er nu ook uitgebreid over. Dus die hebben waarschijnlijk al duidelijk gemaakt dat zij ervan wisten. En een reactie. Gevraagd. Heunes zegt zelf dat hij eigenlijk zijn hoop had gevestigd op een akkoord tussen Duitsland en Zwitserland. Dat zou eind uh, vorig jaar van kracht zijn geworden. Dat regelt dat Zwitserland in één keer de belasting betaalt van alle Duitse burgers die daar hun geld verstoppen. Maar dan in één keer als één bedrag dus zonder de namen te noemen. Dan blijf je anoniem. Dat akkoord is door de oppositie getorpedeerd in Duitsland. En ja, toen dreigde Heunes dus als individu tegen de lamp te lopen. En heeft hij zichzelf maar aangegeven. Met mogelijk een gevangenisstraf tot gevallig? Dat zou kunnen inderdaad. Is, in principe is er vanaf 1 miljoen euro wat je zou hebben ontdoken. Zou, en daar gaat het hier waarschijnlijk om, om een veelvoud van dat miljoen. Uh, kun je in de gevangenis komen hiervoor? Ja. Daar staat wel haakswater op het beeld wat de Duitsers van hem hebben. Hè? Die, die eerlijke Duitser. Uh, waar, waarom werd hij zo gezien? Nou ja, hij is aan de ene kant volgens velen de machtigste man in het Duitse voetbal. Vroeger zelf als speler bij Bayern München eh, en ook nu als carrière-manager en als voorzitter. Maar tegelijkertijd als een hele sociale man. Hij zorgt voor armere clubs. Eh. Er wordt geld ingezameld als er problemen zijn. Hij zit zich persoonlijk zit zich in voor spelers met problemen. Hij heeft vrijwillig een minimumloon ingevoerd in zijn fabrieken. Want hij is namelijk ook eigenaar van een groot worstimperium. Daar verdient hij eigenlijk meer geld mee dan met het voetbal. Eh, hij is vaak in talkshows en dan niet alleen om over voetbal te praten. Maar ook als zakenman, iemand die andere zakenluider op wijst dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat rijkdom met zich meebrengt. En nu blijkt dus dat al die tijd, het gaat hier over een tijd van minstens 13 jaar. Hij geld heeft achtergehouden. Dat iedereen dus in feite hij, dat hij iedereen een, een rad voor ogen heeft gedraaid. Ja, wat voor impact heeft dit schandaal verder nog voor Duitsland? Want dit moet toch een schok zijn? Ja, het is een schok zelfs, bondskanselier Merkel is teleurgesteld... zei haar woordvoerder vanmiddag. Ze heeft groot respect voor hem, maar dit is wel een smet op zijn blazoen. Uh, en hiermee wordt de schijnwerper nu weer gericht op die vele Duitsers... die net als hij geld in Zwitserland hebben verstopt. Af en toe lopen er een paar tegen de lamp als er weer zo'n cd met gegevens wordt verkocht... door mensen die bij de bank werken. Uh, maar volgens de oppositie is nu dankzij deze zaak Heuners eigenlijk duidelijk... dat het terecht is dat zij het akkoord met Zwitserland hebben tegengehouden. Was das deutsch-schweizerische Steuerabkommen angeht, zeigt es, wie richtig es war, dass SPD und Bündnis 90 die Grünen zusammen zu diesem Abkommen, das Herr Schäuble ausgehandelt hatte, Nein gesagt haben. Das Abkommen von Herrn Schäuble hätte auch die Möglichkeit gegeben, eine Steuerhinterziehung quasi mit einer Amnestie belegt wird. Das kann nicht richtig sein. Ja, dat is Cem Ustermeer, voorzitter van de Groene. Die zegt, anders zouden die mensen altijd anoniem blijven. In feite is het een soort amnestie. En nu, dankzij Heuners, komt zo'n geval aan het licht... en dient misschien als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen. Maar even heel kort, Wouter. Terug naar Uli Heuners. Moet hij weg als voorzitter van Bayern? Ja, hij is waarschijnlijk niet te houden, daar zegt iedereen. Kijk eens aan, het vertrek. De val van een zo eerlijke man, de voetballer Uli Heuners. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dankjewel.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 Nou, soms moet ik wel een kwartiertje rondrijden hoor, dat wel. <laughs> nu meer Amsterdam in het parool met dagelijks de vernieuwde PS. De Citroën C1 rijdt zo enorm spaarzaam dat die kan van Holland die Kopenhagen één tank. Op slechts één tank naar Kopenhagen met de zuinige Citroën C1. Nu zonder wegenbelasting en met Airco al vanaf 7390 euro. En met de 50-50 deal betaalt u nu maar 3695 euro. En de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Let op. Geld lenen kost geld. Nu. Meer Amsterdam in het Parool. Proberen? Lees het Parool drie weken voor maar 12,50 euro. Ga naar parool.nl slash vernieuwd. De iPad-shop. Ingrid Stenders spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. De iPad-shop, zei u? Jazeker. De iPad-shop. Ingrid Stenders spreekt ermee. <laughs> Oké. Okay.